Shabbat shalom, welkom, ja het is vandaag 26 september, de 8e Tisserie alweer van 5.781 volgens de joodse jaartelling en we willen heel even stilstaan bij de return, de terugkeer, daar hebben we allemaal al gehoord, ik stuur regelmatig een uh, ja, soort uh, update per dag over deze return. En uh, ja, ik heb ook eigenlijk mijn verhaal straks erop geënt. Omdat, ja, gaandeweg de week, ben ik toch eigenlijk behoorlijk teleurgesteld over wat er uh, met die return bedoeld wordt. En wat ze, waar ze eigenlijk mee bezig zijn. Dus, ja, achteraf heb ik eigenlijk een beetje spijt dat ik hier al meegedaan heb. Het is een ontzettend mooie, mooi iets om terug te keren. Maar ik denk dat, we, dat je eigenlijk van tevoren moet nagaan denken van, ja, waarna gaan we dan terugkeren, wat is de bedoeling, wat ligt erachter en wat is de bedoeling van die mensen die dus dit georganiseerd hebben. Dat is eigenlijk van tevoren niet erg duidelijk geworden, dat wordt trouwens de weg de week, werd dat wel duidelijk en dat ja, geeft toch wel een beetje een rare bijsmaak. We willen starten met Chauvageschal, zoals een goede gewoonte is om elk feest met Chauvageschal te beginnen. En na het Shofageschal willen we Sabbat Shalom met die zingen. Daarna spreken we het schema uit, gevolgd door de tien woorden. En dan zal ik een gebed voor de dienst uitspreken. Geme Israël, Jahwe Eloheinu, Jahwe Echad. Baruch Emkay Vav, Malchut Leolam O Israël, Jahwe is onze God. Jawe is één. Gezegend zij de naam van zijn koninklijke majesteit.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 De psalm 92 gaan zingen, een bekende psalm. Tof Leodot, la Adonai. Rees, ben je er klaar voor om de Parasje voor te lezen? Luister, u hemel, en ik zal spreken, woord aarde naar de uit de Dat mijn lessen nog meer dalen als en dat mijn woorden vloeien als luid. Als rotregen over de wijde, als regenvlagen door de gras. Op de naam van de eeuwen zal ik geboren gaan, herkend nog zijn grootheid. Zijn werk is een volmaakte los, ons, al zijn wegen zijn zinvol, om een betrouwbare goed te zijn, zonder bedrijf. Hij is rechtvaardig en eerlijk. Hij heeft geen gebruikelijke kinderen. koppig aan de cultuur volgen. Denk je echt dat je in staat bent om heel goed te belonen? Is hij niet de vader die je losgekocht heeft, gemaakt heeft die je stevige heeft gegeven, verlopen en domvolk? Gedenk aan voorbije tijden en begrip voor de jaren van voorbije geslachten. Vraag het aan je vader en hij zal je het zeggen. Vraag het de oudste en zij zullen het je vertellen. Toen de hoogste zijn erf verdrokken onder de volkeren, snijden mensen mensheid afscheiden van duren, heeft hij bepaald welk deel het volk is van de Want één deel van God is in zijn volk Jacob, de lijn. Hij vond hem in het land van de stijl en in die leegte niet bij hem aan. Hij hem, hield hem met het oog en vormde hem als waren zijn oog op de. Zoals de adelaar die hij zijn nest werd over zijn jonge leefd, uitgebreide deur was. Zo nam hij hem en bracht hij naar zijn veiligheid. De eeuwige alleen leidde hem, er was met hem geen andere pot. Hij liet hem opstijgen naar de hoogte der aarde, waar hij alles van de gaven van het veld. Honing zog uit steen en verste uit de lozen de boter van een melk van het kleine, de beste van de randen, die dronken een bloed van de druiden, wijn jij Ja, je rechtschapene werd vet en trapte achterwaarts. Je werd watzig en niet de eeuwige, je versmaalde, je gemateld tot wat je was. Door jouw branders en jalozie, door de vreemde en weersendwekkend gedrag heb je zijn woede opgewekt. Je opperde aan hersenen schimmen Dank u wel. honger en verteerd door de kort en vreestelijke ziekte. zal heb ik ook nog en verscheurende kaken van wilde dieren en het giet van slangen op hun Door het zwaard van de vreemde zal je kinderloos worden. Van binnenuit wil je angst verteer. Ook jongens en meisjes, zelfs in en bedaren. Ik zei, ik zal ze doen verwijden. De hand vastzet en niet de eeuwige die alles gedaan heeft. Wat een radeloos volk zijn zij, zonder ze inzicht. Als zij wijs genoeg zouden zijn, toen het in te zien zouden zijn eindig zetten. Hoe kan het op duizenden worden vervolgd door één en dat twee veelvoudige vervolgen? Als niet de rot zijn als de god de eeuwige hen had overgegeven, want onze rots is niet als hun rot, laat onze zelf maar oordelen. Want zijn wij gaat komt uit zo mij gemorra en druipt als de Is het niet van binnen mij verborgen en verzegeld? Het recht op wraak is aan mij alleen vergelding voor het moment dat zij wankelt op hun benen. Want nabij is de dag dat mijn lot hen zal inhalen. En de eeuwige zal zelf graag spreken over zijn volk, zich over over zijn inhale als zij ziet dat de vijand sterker wordt. En er niets is dat het goed bijeen kan houden. Dan zal hij zeggen, waar zijn het nu aan goden? Een rond waarbij zij een hel zetten. De goden die het vet van hun koppers zouden eten. Die hun geheilig wijn zouden eten. Laat ze opstaan en jullie helpen en geven. Nu kijk, nu goed. Want ik ben het. Ik, er is geen God naast mij. Ik die doet sterven en leven. Die doet verwonnen en genezen. Aan mijn hand is geen ontkomen. Want ik mijn hand uit naar de engel en zei: Zo waar als ik eeuwig leef, als ik mijn zwaarte spelen, op het scherm is als de piksen en de uitvoering van het rijk ter hand zal mijn vraag op mijn haters en tegenstanders terugkeren en zij die mij haten hun verdiende krijgen. Mijn pijlen zal ik te dronken voeren en en een het bloed van gevallen en gevangenen en mijn zwaard zal het vlees verscheuren uit de proeven van de vijanden, juist ja, vonkeren want hij zal het bloed van zijn volk berekenen en zijn draad zal zijn tegenstanders terugkeren en het land met zijn volk verzoenen. En Mozes kwam met Joshua, de zoon van Moem, en sprak de woorden van de wiet ten aanhoor van het volk Israël. En slotten zei Mozes, de volk Israël, Let goed op deze woorden die ik je gezegd heb, zodat ze je aan je kinderen zullen leren, omdat zij ook deze Torah zullen naleven. Want het is geen eilige vraag, maar het is de belangrijkste van je leven. Als je je aan deze Tora houden, zal je langer leven in het land waar je gaat wonen aan de overkant van de Jordan. Op diezelfde dag sprak de eeuwige Weltjes: Geel die de, de bergnabel in het land van Moara. Tegenover Jericho en aanschouw het land Canaan, dat ik aan je kinderen van Israël zou geven. Daar zal je sterven, zoals je broer Aaron is gestorven op de worden. Omdat je ontrouw aan mij was en mij niet hebt geheiligd, bij mij moet je zal je het land alleen van verre zien. Je zult het niet binnengaan in het land dat ik geef aan de kinderen van Israël. Dankjewel, Grace. Ja, dat was dus het lied van Mozes, wat ook het lied van Yeshua genoemd wordt. Dus dat is wel heel mooi eigenlijk. Want het is het laatste stuk van de Torah. En dan de volgende is weer de eerste lezing van uh, uit Genesis. Ik wil op Psalm 6 voorlezen, een psalm van David voor de koorleider. Bij Snarenspel, op de achtste. Yahweh, straf mij niet in uw toorn, bestraf mij niet in uw gimmigheid. Wees mij genadig, Yahweh, want ik ben verzwakt. Genees mij, Yahweh, want mijn beneren zijn verschrikt. Ja, mijn ziel is zeer door schrik overmand. En u, Jahwe, hoe lang nog? Keer terug, Jahwe, red mijn ziel, verlos mij, omwille van uw goede tierenheid. Want in de dood is er geen gedachtenis aan u. Wie zal u loven in het graf? Ik ben moe van mijn zuchten, heel de nacht maak ik mijn bed nat. Doorweek ik mijn rustbank met mijn tranen. Mijn ogen zijn verzwakt van verdriet, ze zijn oud geworden vanwege al mijn tegenstanders. Ga weg van mij, u allen die onrecht bedrijft. Want Jahwe heeft mijn luiden gemeen gehoord. Ja, wij heeft mijn smeken gehoord? Ja, we zal mijn gebed aannemen? Al mijn vijanden worden zeer beschaamd en beschikt overmand. Zij ze terug. Zij worden in een ogenblik beschaamd. Nou, dan willen we wat liederen gaan zingen. Als eerste uh, Adam en je een kinderlied. En daarna willen we zingen Psalm 119. Dat is het lied over de wet. Met al mijn kracht. En dan Heer God, u loven wij. Dit is Psalm 148. Als een hert dat naar water. Boven de woorden van mijn mond in dus Psalm 19. Maar dan willen we samen een gebed uh, uitspreken. Amen. Dan wil ik gaan spreken over de Shiva. Zoals ik net al zei, van, uh, er is natuurlijk die wereldwijde oproep tot wederkeer. Ontzettend mooi. Althans, ik was echt enorm enthousiast erover. Zeker omdat het uit een Messiaanse gemeente kwam uit Amerika. Van Jonathan Kaan. Een bekende Messiaanse rap. Iemand die ook. Ja, een behoorlijke invloed heeft gehad toen in de nabije, zeg maar, van dus de aanval op, uh, op Amerika bij de Twin Towers. Het viel hem namelijk op dat op het moment dat die Twin Towers aangevallen waren en neergestort waren, dat de politiek toen zei van moest luisteren van ook al, ook al zijn dus onze tempels neergestort, wij willen ze weer herbouwen. Maar als je kijkt in de schrift waar dat vandaan komt. Dan komt dat dus uit tegenstanders van God. En hij zei: Het is zo frappant dat, dus, de politiek in Amerika het verkeerde uitspreekt. Er staat zelfs ook op dat gebied: staat nu een grote steen met dus die tekst erop. Van wij zullen dus weer herbouwen in steen, zodat het niet weer naar beneden gehaald zou kunnen worden. En hij vond dat echt een soort afkeer van de originele waarde, waardoor Amerika groot is geworden. Een afkeer van, van Gods woord, een afkeer van de schepper van hemel en aarde. En daar heeft hij een boek over geschreven, de Harbingen. En ontzettend mooi. Dus ja, Er staan hele mooie boodschappen in. En hij heeft ook dit uitgeroepen van ons luisteren. Misschien moeten we wereldwijd een oproep doen tot wederkeer, tot bekering. En misschien zal God... Bepaalde straffen afwenden. En ja, ik was er wel door geraakt. Ik had er ook van anderen, vanuit, nou ja, van heel de wereld over gehoord. Dus ik dacht dat het heel mooi is om dat te delen met elkaar. Maar gaandeweg de week bekroop mij toch iets van: waar zijn ze nou mee bezig? Naar wat willen ze terugkeren? Nou, dan wil ik even bij stilstaan. Want waar ze naar terug willen keren is eigenlijk de menselijke invulling van de waarheden van de Bijbel. Dat idee heb ik. Van nog steeds, dus ze gaan niet echt terug naar de Waarheden van de Bijbel, maar naar hoe hun het hebben ingevuld. Dus niet zozeer als wat God bedoelt, maar wat de mensen zijn gaan bedoelen. Terug naar de invulling die de kerken geboden hebben door al de eeuwen heen. En dan zeg je, ja, wil ik daarna terug? Is dat echt wat ik wil? Is dat echt waar ik me eigenlijk bij aan kan sluiten? Ik zou veel liever zien dat we dus echt teruggaan naar wat de Bijbel geschreven heeft en wat God bedoeld heeft. Met zijn woord. Dus laten we alsjeblieft gaan kijken naar wat dan de Bijbelse manier van Teshua van terugkeren en van berouw is. En toen stuitte ik op Nehemia, Nehemia 8 vers 1, toen de zevende maand aanbrak. dit vond ik zo verband, want het is dus gestart met de Barzine-dag. Deze hele wereldwijde oproep is gestart op de zevende maand, de eerste dag van de zevende maand. En dat doet de Hemia dus ook. Toen de zevende maand aanbrak en de Israëliet in hun steden waren, verzamelde heel het volk zich als één man op het plein dat voor de waterpoort ligt, bij Jeruzalem. En ze zeiden tegen Ezra, ook een profeet, de schriftgeleerde, dat hij het boek moest brengen met de wet van Mozes. Dat is dus de Torah, de torah Die Jahwe Israël geboden had. Dus niet zomaar een boekrol. Nee, het gaat over de boekrol die Gods woorden bevatten. En die moest hij brengen. Dat wilden ze horen. Dit een ander boek? Nee. De profeet wordt heel duidelijk gezegd, wij willen woorden horen die Yahweh ons heeft nagelaten. En Ezra de priester, dat is heel mooi hè, hij wordt hier, in vers 2 wordt hij de schriftgeleerde genoemd. Hij was ook echt een schriftgeleerde. hij heeft heel veel betekend om de woorden vast te leggen, maar ook dus bepaalde schema's heeft hij dus blijkbaar uh, Opgesteld Hoe de Bijbel gelezen moet worden. In wat nog steeds nagevolgd wordt. Met de wekelijkse parasha's. Maar hier staat ook Esra de priester. Dus hij was schriftgeleerde, hij was priester en hij was profeet. Hij had dus drie functies. Die alles te maken hadden met de dienst aan Yahweh. En hij bracht de wet voor de gemeente. En dan staat er iets ontzettend moois. En als je er goed over na. Zowel mannen als vrouwen staat er. Maar. Al wie wat zijn verstand betrof. in staat was ernaar te luisteren. Nou, dat is zo ontzettend krachtig. Wij zijn opgevoed met het idee. Je moet niet te veel nadenken over de Bijbel. Want dat is fout. Je moet de Bijbel gewoon aannemen. Maar je moet er eigenlijk niet over nadenken. Je moet het geloven. En dat is eigenlijk fout. God wil dat we ons verstand gebruiken. Met haar verstand moeten we begrijpen. wat God van ons verlangt. Wat Hij tegen ons zegt. En je ziet dat hij hier terug. Dat hij dat God eigenlijk door Ezra zegt, kom eens dus luisteren, luister en begrijp het met je verstand. Zorg dat je het begrijpt. En iedereen die dus met zijn verstand in staat was en dat te luisteren, die werd geacht daar te zijn en mee te doen met die dienst. En wanneer was het? De eerste dag van de zevende maand. En welke dag is dat? Dat is Bazuinenfeest. Hij las daaruit voor, voor het plein, dat voor de waterpoort lag, Vanaf het morgenlicht tot de middag, zes uur lang, het overstaan van de mannen, de vrouwen, en van hen die wat hun verstand betrof, in staat waren en naar te luisteren. De tweede maal wordt dit gezegd. Dus betekent dat Yahweh dit ontzettend belangrijk vindt. Het wordt twee keer herhaald dat het belangrijk is om met je verstand te luisteren. De oren van heel het volk waren gericht op de Torah. En nergens anders op. Dus dat was belangrijk. En daarom zijn we ook gestart met psalm 119 te zingen. De wet, waarvan David ook zegt van het is mijn vermaking de hele dag. Gericht op de wet van Mozes. En zou het nu anders moeten zijn? Nee, natuurlijk niet. Als David dit op dat schrijven van dit is mijn regels om dus terug te keren, dan denk ik dat we dat moeten volgen. We moeten dus starten met de wet. Onze ogen moeten gericht zijn en onze oren op het wetboek, op de Torah. En Ezra, de schriftverleden, stond op een houten verhoging. Ik zag de eerste keer in de Bijbel dat je leest dat er een soort bima was, zeg maar. Waar hij dus te zien was door heel de menigte die rondom hem heen stond. En naast hem stonden een aantal mensen. Allemaal levieten en van het hoge priestelijke geslacht. Matitja, met Sema, Anaya, Uria, Hilkia en Maesea. Aan zijn rechterhand en als linkerhand, Betaya, Misael, Malchia, Hasem... ...Hasbadana, Zagaria en Mesulam. Nou ja, dat zijn blijkbaar toch wel belangrijke mensen in die tijd. Wij weten er niet zoveel van van die mensen, maar goed, dat doet er verder ook niet toe. Hij opent het boek voor de ogen van heel het volk. En het is niet het boek zoals wij kennen, het is gewoon de boekrol. Dus hij heeft dat open gerold. En ze zagen het, want hij stond te hoger dan heel het volk. Dus iedereen kon het zien. En het mooie is dat hij opent het, en heel het volk ging staan. Uit eerbied voor het woord. Van Yahweh. Want ze beseften, het is niet zomaar een woord, nee, dit gaat over het woord, wat Yahweh heeft overgeleverd via Mozes aan ons. En Ezra begint met loven, en daarom hebben we dus het tweede lied, We zijn we begonnen met loven. Ezra loofde Yahweh de grote God, om heel het voor te antwoorden, onder het opheffen van hun handen, er moet een machtig gezicht zijn geweest. Amen, amen, riepen ze. Ze knielden en bogen zich neer voor Jahwe. Dus ze worden eerst, dan loven ze hem, het opheffen van hun handen en dan knielen, en buigen ze zich neer voor Jahwe met het gezicht naar Haan. Die mensen, Yeshua, Bani, Srebka, Yamin, Akub, Sebat, Sabbatai, Hodia, Maesea, Keluta, Azaria, Jozef, Haanel, Elia en de Levite, die onderwezen het voort in de wet. Dus blijkbaar. Waren er dus ook mensen die zich dus gemengd hadden onder de menigte. En die dus dingen uit gingen leggen wat voorgelezen was. En het volk stond op zijn plaats. En dat was zes uur lang. Hè? Dat is natuurlijk dus een enorme lange dienst, zou je zeggen. Maar blijkbaar was dat helemaal geen probleem. Ze dus lazen uit het boek voor uit de wet van God. Gaven uitleg en verklaarden de betekenis. En dan krijg je weer de derde keer zodat men de voorlezing begreep. Dus is de derde keer dat er gezegd wordt dat we met ons verstand de woorden moeten lezen en dat we ook met verstand moeten gaan luisteren naar wat God tegen ons zegt. Ik vond het zo iets moois dat God zegt, je ons luisteren, het gaat wel over je verstand. Ik wil dat je de dingen begrijpt en dat je ook snapt waar het over gaat. En dan snap je ook dat dus Yeshua en zijn discipelen, dat er geschreven staat en zij bewezen op grond van wat er geschreven staat en ze overtuigden de mensen. Dus dat gaat er heel duidelijk over je verstand. Je moet het begrijpen. En je moet snappen dat, dus de dingen die voorzegd waren. in oudere tijden, dat die klopten met hetgeen en gebeurde. tijdens het leven van Yeshua. En Hemia, hij was zijn excellentie. Hij was dus ook een profeet. maar hij was dus ook aangesteld als zijn de, de stadhouder. over Judea, waar hij naar teruggekeerd was. Ezra, de priester en schriftleden. en de die het volk ontwezen. Zeiden tegen het volk, deze dag is heilig voor Yahweh de God. Rauw dan niet en huil niet. Want heel dat volk huilde namelijk toen ze de woorden van de wet hoorden. Waarom? Omdat ze zich beseften dat ze dat niet gedaan hadden. Ze hadden die woorden niet gehouden. En ze worden naar voren gelezen en ze komen eigenlijk in een soort diepe rouw. En dat wordt gestopt. Dat wordt echt gestopt. Dus de twee profeten die daar staan, die dus het woord aan het voorlezen zijn, die zeggen, ho, stop, dit mag niet, want deze dag is heilig voor Yahweh, uw God. Je mag niet rouwen en je mag niet huilen. Verder zei hij tegen hen, ga, eet lekkernijen en drink zoete dranken en deel uit aan hen, voor wie niets is klaargemaakt, want deze dag is heilig voor onze Heer. Dus ze krijgen de opdracht, dus ze komen erachter dat ze niet gedaan hebben wat God gezegd heeft in zijn wet, ze willen rouw gaan bedrijven en dat wordt gestopt. Ze moeten eerst feest gaan vieren. Dat is een hele rare omslag. Dat je zegt van hè, dat is toch raar? Van, je komt eigenlijk tot de ontdekking van ik, ik ben verkeerd geweest, ik heb het helemaal verkeerd gedaan. En niet alleen ik, maar ook de vaderen, dat gaan we straks zien. En dan krijgen ze de opdracht: nee, stop met rouwen. Ik wil dat je eerst een feest gaat vieren voor mijn aangezicht. Nou, het doet mij ontzettend denken aan de schepping. Dat God op de zesde dag de mens schept en dat hij dan zegt, moest luisteren, jullie onderhouden heel de aarde. En dat betekent werken. Je wordt ook zelf onderhouden door heel de aarde. Maar voordat je begint, vier je eerst mijn Sabbatdag. Dus voordat je maar ook maar één vinger uitsteekt aan mijn aardrijk en alles wat ik geschapen heb om dat te onderhouden, wil ik dat je eerst feest viert. En vanuit die rust ga je beginnen. Nou, de christen hebben er iets heel vreselijks van gemaakt, Ik heb het een paar keer gehoord over. Dominees die zeggen, ja nee, de joden die doen het op de zevende dag, dus, dus aan het einde van de hele week, die moeten eerst de hele week werken, want die zijn wetties, en die doen het op de zevende dag, hebben hun rustdag, maar wij, wij doen het uit genade, want wij houden eerst, op de eerste dag, houden wij ons sabbat, onze zondag, en dan gaan we pas een hele week werken. Het is zo'n vals, ja, vals iets om dat zo voor te stellen, dat God op deze manier gewerkt heeft, het is net andersom. God heeft gezegd, heer de mens, luisteren voordat jullie ook nog een vinger uitsteken, Weet ik dat jullie rustig houden. En het is vals om dus dat om te draaien en net te doen alsof we het beter weten als God. Ik vind dit eigenlijk ook een voorbeeld van de Sabbat, van luisteren. nee, we stoppen met de houden, we gaan eerst feest vieren, we gaan lekker eten, we gaan lekker drinken, en daarna komt het. Wees niet bedroefd, want de vreugde van Yahweh, dat is uw kracht. Dus ze waren ontzettend bedroefd, ze waren uit neergeslagen, en ze krijgen een oproep van twee profeten, die zeggen, nee, nee, lift jezelf op en verheug je in Yahweh en vind daar je kracht in. En besef dat dan ook, dat dat je kracht is. Dus blijf niet bij de pakken neerzitten, maar kijk naar Yahweh en verheug je daarin. Alles wat je nu gekregen hebt om feest te vieren. De vieten, die doen er al mee dat de heel het Volk zwijgt en zeggen, Wees stil, want deze dag is heilig. Wees daarom niet bedroefd. Nou, waarom? Het was zoals ik al zei, het was rond de Rua de de eerste dag van de zevende maand. Het was gewoon een heilige dag, zoals God het beschreven had. En het Volk luistert. Ze gaan allemaal weg om te eten en te drinken, om uit te delen, grote vreugde te bedrijven, want ze hadden de woorden begrepen die men hun bekend gemaakt had, de vierde keer. In een klein stuk, Vier keer wordt achter elkaar gezegd. dat God wil dat wij zijn woorden begrijpen met ons verstand. En dat we daaruit gaan leven. omdat we het begrepen hebben. Hoor Israël. Java, uw God, is één. We hebben het gehoord. en we hebben het begrepen. en we doen het. Het mooie is dan hierna. dus na dit. dan krijg je dus het Lofhuttenfeest. Dus ze beginnen met het je krijgt Yom Kippur, Grote Bezoendag, daarna krijg je de Wuttefeest. Al die feesten vieren ze, zonder rouw te bedrijven. Maar dan komt de 24 e dag. De 24 e dag van die maand, verzamelen ze zich weer. En dan zijn ze aan het vasten, en ze komen in rouwgewaden. Met aarde op hun staan. Dus ze zijn echt in diepe rouw. En het nageslag van Israël zonderde zich af van alle vreemdelingen. Dus ze gingen apart staan. En ze beleden hun zonde en de ongerechtigheden van hun vader. Dus alleen je eigen zondebeleiden is niet voldoende. Je moet ook terugkijken en kijken van waar is het nou fout gegaan. Wat is er fout gegaan in ons voorgeslacht? En waarmee hebben we eigenlijk God aan de kant gezet? Nou, als we dat nu gaan doen en we gaan terugkijken, dan zeggen we: ja, er is zo ontzettend veel fout. Er is. Eigenlijk heel weinig goed, triest genoeg. Want wat is er gebeurd? Ze hebben God uit de Bijbel gehaald. Heel zijn naam Yahweh staat niet meer in de Bijbel. Wel nog in de Hebreeuwse teksten, maar niet meer in de vertaalde teksten. Ze zijn in het Engels uitgehaald, in het Nederlands en overal is Heer of Lord voor in de plaats gekomen. Maar Gods naam, waarvan Yeshua zegt, ik heb uw naam bekendgemaakt bij de mensen, is weg. Hij staat er niet meer in. En dan zeggen ze, ja, dat doen we uit de eerbied, omdat we niet weten hoe zijn naam aangesproken wordt. Wat een drogreden, wat een valsheid om zijn naam niet meer. En dan noemen ze de naam Heer. En het trieste vind ik dat dus Heer, dat betekent Baal, dat is ook Heer, en dat ze de dag van Java aan de kant geschoven hebben, Sabbat, en dat ze er zondag van gemaakt hebben. En wat is zondag? Dat is de dag van Baal. Hoe zot wil je het hebben? We zeggen dat je dus de God van de eeuwigheid dient, maar eigenlijk hem aan de kant geschoven hebben. En op de dag van zijn vijand ga je hem gedenken. En zeg je, nee, nee, we denken wel aan u, maar we doen de verkeerde dag. Ze hebben zijn volk aan de kant geschoven en gezegd, wij zijn in hun plaats gekomen. Het volk Israël, het Joodse volk doet er niet meer toe. Het is weg. En gedeeltelijk is dat teruggehaald van de vervangingstheologie. Maar je merkt aan alles dat het nog heel diep in hun genen zit. En dat ze van daaruit redeneren. Het is opgevolgd door de vervullingstheologie. Alles is vervuld door Yeshua. Dus al die beloftes aan Israël die gelden niet meer. Maar die gelden nu voor de christenen. Ja, en dat staat er niet. En Paulus legt dat ook heel duidelijk uit. Je het luisteren. Jullie worden geënt. Hij sta alsjeblieft niet op tegen de... Originele, dus dat tegen de, degene die de stam hebben. Maar wees nederig, want als God de natuurlijke takt kan afbreken, hoeveel makkelijker is het om de ente eraf te breken. Maar het land niet op de een of andere manier. Daarom denk ik dat wij moeten beleiden met onze vaderen dat we op een gigantische manier de fout in zijn gegaan en niet gedaan hebben wat God ons opgedragen had. Wij moesten tot jaloersheid verwekken. Dat was de opdracht. Dat dus de gelovigen uit de heidenen, moesten, de gelovigen uit Israël moesten die eigenlijk tot jaloersheid gaan wekken. Is dat gebeurd? Wel nee. Wij hebben een drie-ene God gemaakt. We hebben de Sabbat aan de kant gegooid. We hebben de kinderdoop hebben we ingevoerd. We hebben eigenlijk alle geloofsdaden die in de Bijbel staan, hebben we vervangen door een christelijke variant die ook nog eens een keer volledig vol zit met afgoderij. Het is gewoon te triest voor woorden. En we hoopten dat dus dit een wereldwijde terugkeer zou zijn naar de aloude waarden, maar niets is minder waar. Ja, ze beginnen over dat we terug moeten naar God de Vader, maar op een gegeven moment staat er toch dat ze dus beleiden dat er een drie-eenheid is. Ik denk: hoe komen jullie er toch bij? Waarom is zijn volk nog steeds wars van een drie-eenheid die al Eeuwen daarvoor, duizenden jaren, het woord hebben gekregen van Yahweh, hun God en Vader, en die nog steeds zeggen: nee, er is maar één God. Hebben die dat dan al die eeuwen en al die duizenden jaren verkeerd gezien? Nee, natuurlijk niet. Dat staat nog steeds in het woord. Maar het woord is en het is verdraaid, en er zijn allerlei dingen ingelegd om dus de eenheid te bewijzen, wat niet waar is. Dat ze op hun plaats waren gaan staan. Lazen zij voor uit het wetboek van Yahweh naar God gedurende een vierde deel van de dag, drie uur lang. En op een ander vierde deel van de dag deden zij beleidenis en bogen zich neer voor Yahweh hun God. Dus ze zijn zes uur bezig, net als de eerste keer, volgens dus een dienst van zes uur. En drie uur wordt uitgelegd over het wetboek van Yahweh, dus over het Torah. En het andere deel wordt gebruikt om dus echt beleidenis te doen en in te keren. En zich neer te buigen voor Yahweh. Dan worden er worden een aantal mensen genoemd die op de verhoging van de Levite gingen staan. en met luide stem tot Yahweh hun God gingen roepen. En ze riepen op om Yahweh te loven. Sta op, loof Yahweh uw God van eeuwigheid tot eeuwigheid. en laat men uw heerlijke naam loven. En zijn heerlijke naam is niet Heer. maar zijn heerlijke naam is Yahweh over alle lof en prijs verheven is. En ik denk dat het zo belangrijk is dat we zijn naam weer terugbrengen in de Bijbel, maar ook in onze dagelijks, ons dagelijkse gebeden. Dat als we het over onze God hebben, dan hebben we het over Yahweh. En zo wil hij aangesproken worden, want Yeshua heeft gezegd, ik heb uw naam bekendgemaakt bij de mensen. Dus ook toen was zijn naam eigenlijk verdwenen. Maar hij heeft dat weer teruggebracht en het is zo ontzettend triest, dat het dus wereldwijd het uitgepoetst is geworden. Ja, alleen in de Hebreeuwse Bijbel staat die nog, maar dan zeggen ze Adonai. Dus dan zeggen ze niet Yahweh, ja, maar dan zeggen ze Adonai. Ja, ik zou het verschrikkelijk vinden als mijn naam op die manier weggepoetst wordt. Dan besta je eigenlijk niet meer. En dan moet je dus geloven dat het woord Heer, wat ze zeggen, dat moet dan voor mijn naam. Ja, ik zou het verschrikkelijk vinden. En ik denk dat hij dat ook verschrikkelijk vindt. Want hij zegt ook door Nehemia en Ezra en de Levieten, dat we Jahwe moeten loven, van eeuwigheid tot eeuwigheid, en dat we zijn heerlijke naam moeten loven. U bent het Jahwe, zelf. Maar. U alleen. Er staat niet U drie. Nee, U alleen. U bent het Jahwe, U hebt de hemel gemaakt, de allerhoogste hemel en heel het leger erin, de aarde en al wat erop is, de zeeën en al wat daarin is, en het. Het valse is dat tegenwoordig gepredikt wordt dat Yeshua de aarde gemaakt heeft. Het is niet bijbels onderbouwd, maar ze zeggen het gewoon. En dat is niet waar. Je steelt de eer van Yahweh. En die zal hij niet laten stelen, ook niet door zijn zoon. Dat zal ook niet gebeuren, want Yeshua heeft het nooit gezegd. Maar het wordt wel gepredikt en dat is ontzettend triest. Hier staat heel duidelijk dat het Yahweh is. Hij alleen, hij heeft de hemel gemaakt, de zee en de aarde en alles wat erin is. En hij doet alles leven. En wat gebeurt er dan? Dat de menigte aan de hemel zich buigt voor u neer. De sterren, dat is maar een heel klein zinnetje. En ook de sterren maakte hij. Maar als je in het donker bent en je ziet wat voor machtig hemel er wel is. Met, ja je kunt het niet tellen. Het is ontelbaar zoveel zo sterren als er zijn. En heel die menigte buigt zich voor jouw Het is gewoon onvoorstelbaar. We kunnen er niet bij. We kunnen het niet eens bevatten. En ze zijn, twee jaar terug dachten ze dat ze de einde van het heelal hadden bereikt met hun onderzoekingen. En toen deed zich het rare fenomeen voor, dat als je dus echt gelooft in de Big Bang, dan wordt dus alles vanuit het middelpunt wordt weggeslingerd. En dan natuurkundig moet dus de snelheid van wat zich dus vanaf dat middelpunt verspreidt, moet op het einde tot nul reduceren. Dat is de natuurlijke wet. En waar ze achter kwamen, is dat op het allerlaatste punt wat ze konden ontdekken zeg maar, dat daar de snelheid ineens toenam. Nou dat was een groot, groot drama ineens, want ineens was alles wat ze dus geloofden ja dat stond op losse schroeven want dat kon niet. Dat was natuurkundig, was dat niet te verklaren. Hoe kan het dat dus aan het einde van het heelal ineens de snelheid gaat toenemen en niet gaat afnemen. En toen kwamen ze achter van het stukje wat we, wat we dachten, dat was al zo immens groot, maar het was nog vele malen groter dat stukje wat we hadden ontdekt. Dat blijkt nu dus maar een klein gedeelte te zijn. En er, is dus, er zijn nog vele malen grotere ja, sterrenstelsels als dat ze ooit geweten hebben. En dan denk ik, vader wat bent u toch ontzettend groot? De mensen denken dat ze het door hebben en dat ze u kunnen, kunnen beperken. En ja, u bent zo ontzettend groot, wij kunnen het gewoon niet bevatten. En dat zal ook nooit gebeuren. denk ik. U bent Yahweh, de God die Abraham heeft uitgekozen. En hij heeft uitgeleid uit het Ur van de Galdeeën. En u hebt zijn naam naar in Abraham. En wat er nu gaat gebeuren is dat ze dus hem gaan eren. Ze gaan dus allerlei dingen die hij gedaan heeft, die gaan ze benoemen. Ontzettend mooi. U hebt zijn hart trouw bevonden voor uw aangezicht. U hebt een verbond met hem gesloten om hem land te geven. Van de Kananieten, de Hethieten, de Amorieten, de Verizieten, de Jebusieten, de Gergazieten. Om het te geven aan zijn nageslacht, u hebt uw woorden gestand gedaan, want u bent rechtvaardig. Het verbond wat hij gesloten had met Abraham, was niet zomaar een verbond, nee dat is nog steeds geldig tot de dag van vandaag. Hij heeft zijn woorden gestand gedaan, hij is getrouw, hij doet gewoon wat hij zegt. En hij komt er niet op terug. Nee, hij zegt, ik heb dat verbond gesloten en dat blijft zo. Dat is mijn woord. U hebt de ellende van onze vader in Egypte gezien. En u hebt een geroep bij de zij gehoord. En zo heeft hij ook onze ellende gezien. De wijdes nog in het slavenhuis zaten. Hij heeft ook ons geroep gehoord. U hebt tekenen en wonderen gedaan bij de farao. Bij al zijn dienaren. Bij heel de bevolking van zijn land. Want u wist dat ze overmoedig tegen hen handelden. En u hebt voor uzelf een naam gemaakt. Zoals die op deze dag is. Ik vind dat zo ontzettend mooi. Hè? U hebt voor uzelf. Een naam gemaakt. En wat is dat, die naam? Dat is Yahweh, God van de negen machten. Maar is dat zo? Tot op deze dag? Ja, het is tot op de dag dat Nehemia dat opgeschreven heeft. Tot die dag, denk ik. En misschien ook nog in de tijd van Yeshua. Want hij zei, ik heb een naam bekendgemaakt. Maar heden ten dagen, helaas, is zijn naam weg. Hij had een naam voor zichzelf gemaakt. maar de naam hebben we verdonkere maand. We hebben hem verdoezeld. We hebben hem ja, weg, weggehaald. En we hebben er iets anders voor in de plaats gezet. De zee hebt u hen door midden gespleten. En ze zijn in het midden van de zee over het droge overgestoken. Paulus zegt, ze zijn gedoopt in de Rietzee. Om dus te komen in het beloofde land. Ze moesten daardoor heen, omdat ze, ze zijn dus uitgetrokken uit het slavenhuis. En ze moesten gedoopt worden. Net zoals dat wij gedoopt worden in de naam van Yeshua. En dat we dus met hem in de dood onder het water gaan en opstaan in een nieuw leven, zo moest het ook met het volk Israël gebeuren. Hun achtervolgers die hetzelfde willen zonder dat ze uitgetrokken waren, die werden in de diepte geworpen als een in machtige water en vindt ze niet meer terug. Dus degene die proberen om toch van hetzelfde deelgenoten te worden zonder dat ze zich bekeren en zonder dat ze er dus een terugkeer doen, ja, dan gaat het gewoon fout mee want die hebben daar geen recht op. Met een wolkenlom hebt u een overdag geleid, en met een vuurkom s'nachts om de weg op ze zouden gaan, voor hen te verlichten. Grote wonderen deed hij, toen ze uitgeleid werden uit het land Egypte. Dingen die nog nooit gezien en gehoord waren. Op de berg Sine u bent u neergedaald. Wie? Yahweh, de god van de legermacht, is neergedaald, en u hebt vanuit de hemel met hen gesproken, en u hebt uw rechtmatige bepalingen, Betrouwbare wetten en goede verordeningen en geboden gegeven. En wat zeggen de christenen nou? Nee, maar Paulus heeft dat overboord gegooid. Maar Paulus heeft gezegd: van ja, dat was te zwaar om te dragen. Dat konden onze vaderen ook niet houden. Maar als je goed kijkt in de grondtekst, dan zie je dat hij het over dogma's heeft. En niet over deze. Hier staat: U hebt uw rechtmatige bepalingen, betrouwbare wetten, goede verordeningen en geboden gegeven. Het gaat niet over dogma's. Het gaat over gods. Wetten. Uw heilige Sabbat hebt u hen doen kennen. En geboden, verordeningen en een wet hebt u zijn uitgevaardigd door de dienst van Mozes en Dienaar. Maar hoe kan dat nou? Want de Sabbat was er toch al, vanaf de schepping, vanaf de schepping staat dat de zevende dag zijn heilige dag is. Ze kenden hem niet meer. Ze waren afgeweken. Het hele volk was gewoon weg. Hij werd niet meer gehouden. Hij was in verval geraakt door het houden van andere gedingdagen. Afgodsdagen. Ze waren eigenlijk een beetje mee gaan doen met de Egyptenaren. Hele andere dagen houden. En God zegt: neem maar luister, jullie zijn mijn volk. Dus ik wil dat je teruggaat naar mijn dag. Zoals ik dat heb voorgeschreven. Zoals ik dat heb gezegd ook tegen Abraham en tegen Isaac en tegen Jacob. Die hebben allemaal mijn sabbat gevierd. En jullie zijn het gewoon kwijtgeraakt. En ze moeten terug. En dat gebeurt ook. Ze gaan terug naar zijn heilige sabbat. En is Sabbat, nogmaals. Op het moment dat de Sabbat werd ingesteld, was er nog geen doodsvol. Er was alleen de start van de mens. Dus aan heel de mensheid is de Sabbat opgedragen. Ze stoppen daar niet mee. Ze erkennen dat Hij ook brood uit de hemel gegeven heeft, manna tegen honger, water uit de rots tegen de dorst, en Hij gezegd het land binnen te gaan, in bezit te nemen. Waarvoor uw hand opgegeven had om op het hun te geven. Wat doet hij? Hij zweert bij zijn eigen naam, Jabe, nee. dat dit allemaal zal gebeuren zoals hij gezworen heeft. Hij heeft zijn naam eraan verbonden. Dus het volk is niet zomaar Israël binnengegaan, dat Kanaan. Nee, het is er dan binnengegaan dat hij bij zijn eigen naam gezworen had dat hun dat tot eigendom zouden krijgen. Dat is geen flauwe kulletje, we praten hier over zoiets groots, dat de schepper van hemel en aarde en zee zijn eigen naam gebruikt om daarbij te zweren. En Paulus zegt, omdat er niks groters is om bij te zweren, zweert hij bij zijn eigen naam, omdat dat zo ontzettend groot is. Maar zij en onze vaderen hebben overmoedig gehandeld, ze zijn aanstaardig geweest, hebben niet naar uw geboden geluisterd. Nou dat klinkt bekend. Ze hebben geweigerd te luisteren, ze hebben niet gedacht aan uw wonderen die u bij hen gedaan had. Ze zijn al sterk geweest, in hun omstandigheid hebben zij hun hoofd aangesteld om terug te keren naar hun slavernij. Apart hè? Het is bijna alsof je praat over de tegenwoordige tijd. Maar, u bent een God die menigvuldig vergeeft, genadig, barmhartig, geduldig, rijke, goede tierenheid. U hebt hen niet verlaten, onvoorstelbaar. Dus hun hebben alles verlaten. Ze hebben hem de rug toegekeerd, ze hebben niet meer gedaan wat hij gevraagd had, en toch, en toch, zegt Nehemia, maar we kennen u, want u bent de God die menigvuldig vergeeft. En dat zie je nu ook. En ze gaan er plat op, maar het is niet hun verdienste, nee, het is de verdienste van Yahweh. want Hij is de God die menigvuldig vergeeft, die genadig is, die warmhartig is, die geduldig is, al bijna 2000 jaar. Zit hij te kloppen aan de poort van keer terug, keer terug, keer terug. Ga terug naar mijn Sabbat, alsjeblieft, ga terug. Mijn woord is niet veranderd, ga terug. En hij is geduldig, rijke goede tierenheid en hij heeft haar niet verlaten. Het is wonderlijk. Ik vond dit voor mezelf een enorme troost, omdat ik het af en toe niet kan rijmen. Ik denk, hoe kan het nou dat ze zo gezegend worden, dat ze eigenlijk alles verkeerd doen? Maar dat moet ik loslaten, want het spreekt meer over God zelf. Die zo ontzettend goede dieren is. En die zo barmhartig is. En bovenal geduldig. Al die jaren lang is die geduldig. En zit hij te wachten. Van, kom terug, kom terug. Net als die vader die aan het wachten is op zijn jongste zoon. En daar met armen open staat. Van, kom terug, ja, kom terug. En kom bij de vader. Zelfs toen ze voor zichzelf een grote kalf gemaakt hadden. En zeiden dit is uw God. U heeft een opgetrokken uit Egypte. En grote godslasteringen hadden gepleegd. Maar nou, als je dat legt op de tijd waar we nu in leven. En dat is natuurlijk al heel lang aan de gang. Dan hebben we ook een andere god gemaakt. Waarvan ze gezegd hebben, dat is de god die je uit Egypte hebt uitgetrokken. Ja, ik vind het grote godslasteringen. Als ze zeggen dat Yeshua degene is die de, de aarde en alles geschapen heeft. Dat Yeshua is die dus ons zalig maakt. Dat is niet zo. Hij is de uitvoerder van hetgene wat God bedacht heeft. Het is dus net als een van de huizen wat onder architectuur gebouwd wordt, daar is ook altijd heel erg veel gedoe over. Want wie heeft dat huis gebouwd? Dat is een architect. En zo wordt het ook erkend te worden. De architect heeft dat getekend. Die heeft alles helemaal in detail uitgeschreven tot op het laatste schroefje en spijkertje toe. En een aannemer heeft dat gewoon uitgevoerd. Die heeft dat plan niet gemaakt. En toch wordt er vaak gezegd, die aannemer heeft het gebouwd. Nee. Die aannemer heeft gewoon uitgevoerd wat iemand anders heeft uitgeschreven. Dus God is de grote bouwmeester, dat is de grote architect. En Yeshua heeft het uitgevoerd, wat God verzonnen had. En om dan de, de aannemer in de plaats te zetten van de architect, nou dat wordt in de wereld, wordt dat niet geaccepteerd. Als je een kunstenaar hebt, en die kunstenaar die maakt een kunstwerk, dan mag hij er niks aan veranderen, dan moet je in overleg met de kunstenaar om daar iets aan te veranderen. Zelfs als je het wil schoonmaken, moet je in overleg met de kunstenaar die het gemaakt heeft. Want dat mag niet zomaar. En mogen we dat dan wel met de, de allergrootste kunstenaar die er is? Onze grote God die alles geschapen heeft. Mogen we dat dan wel doen? Hem gewoon aan de kant schuiven? En zeggen, maar luisteren'. wij denken dat Yeshua dat gedaan heeft. Of Yeshua is in zijn plaats getreden. Of wat er ook verzonnen wordt. Het is een gruwel. Het is echt een gruwel. Een grote godslastering. En toch, en toch, en toch, heeft hij hen in zijn grote barmhartigheid niet verlaten. Je kunt er niet bij. Wij zouden zeggen, joh, bekijk het eventjes, ik wil niks meer te maken hebben. Maar zo is niet onze God. Onze God die is barmhartig, is geduldig. En die heeft ook, ja daarmee heeft hij dus geduld. En hij is zo ontzettend groot, dat hij ook nog over die godslast heen kan staan. Waarvan wij zouden zeggen, ja, nou, dit, dit, dit, dit is zo erg, ja, daar is eigenlijk geen terugkundig van. Voor hem wel. Voor hem wel. Hij blijft doorgaan met dat volk. De volkron weet niet weg van hen overdag. En de vuurkron weet ook niet s'nachts. Om de weg te verlichten waarop ze zouden gaan. Dus ondanks dat ze alles over overbroed gehoord hadden, bleef hij trouw. En bleef hij dus ook zijn verbond doorwerken in dat volk. Zeg, ik laat jullie gewoon niet los. Ja, jullie zien het nou verkeerd, maar ik laat jullie niet los. Tot het moment komt dat jullie ogen weer open gaan. Uw goede geest hebt u gegeven om hen te onderwijzen. Mannen hebt u uw mond niet onthouden en water hebt u gegeven tegen uw dorst. Het is zo ontzettend indrukwekkend dat hij gewoon door blijft gaan en trouw blijft en geduldig blijft. Terwijl wij als mensen geslacht hem grote schop hebben gegeven en alles en dingen hebben verzonnen. om dus alles weg te halen van waar hij voor stond en wat hij gedaan had. 40 jaar hebt u onderhouden zegt hij, in de woestijn. Ze hebben geen gebrek geleden, hun kleren zijn niet versleten, hun voeten zijn niet opgezwollen, je kunt het je niet voorstellen zo groot volk. Ze werden zo ontzettend verzorgd en je leest niet dat het tot hun doordringt. Dus ze gaan 40 jaar gaan ze door door de woestijn en ze merken niet eens dat hun kleren niet verslijten en dat hun. We zullen een soort van sloffen hebben gehad, dat dat gewoon niet verspreidt. Dat moet toch op een gegeven moment opvallen, zou je zeggen. Hè? Van hé, hey, normaal gesproken dan heb je elk jaar, heb je nieuwe sloffen nodig. Want hun dus niet hè, veertig jaar lang lopen ze gewoon op hetzelfde. En ze merken het niet eens. U hebt een koninkrijk en volken gegeven. U hebt u het toegedeeld als randgebied. Ze hebben het land van Sion, het land van de koning van Hesbon en het land van Ocht, de koning van Bazan, Hebben ze in bezit gekregen, dat is over Jordaanse. Uw kinderen hebt u talrijk gemaakt als de sterren aan de hemel. U hebt u naar het land gebracht waarvan u tegen uw vader had gezegd dat zij binnen zouden gaan om het in bezit te nemen. Dus God heeft alles gedaan wat hij beloofd had. Daar keert niks aan. Ze zijn er binnen gegaan. Ze hebben het land in bezit genomen. De bewoners van het land, de Kananieten, zijn onderworpen aan de Israëlieten, U hebt hun die in hun hand gegeven samen met de koningen, de volken van het land. En ze mochten met hen doen wat ze maar wilden. Het ging over versterkte steden, vruchtbare grond, huizen. Alles zat erbij. Hè? Uitgehakte waterputten, wijngaden, olijfbomen, vruchtbomen. Ze hoefden niks te doen, ze hoefden alleen maar te plukken. Ze hebben gegeten en verzadigd en welvarend geworden. En hebben als in een lusthof geleefd door hun grote goedheid. Als in een paradijs, waar ze helemaal niets voor gedaan hadden. En toch worden ze ongehoorzaam. Ze zijn tegen u in opstand gekomen. Ze hebben uw wet, uw Torah verworpen. En het trieste is, ze hebben ook uw profeten gedood, die hun bij de Torah terug wilden keren. En ze hebben grote godslastingen gekregen. We hebben overgegeven aan de hand van hun tegenstanders. Die hebben hen benauwd. Er kwamen dus volken die overweldigden hun. Maar dan werden ze benauwd. En dan gingen ze tot God roepen. En dan hoorde u vanuit de hemel. En dan gaf u hun over ik kom ze uw grote moeilijkheid, weer verlossen. En die verloste hen uit de hand van de tegenstanders. Nou, We hebben al eens eerder over gesproken. Wat voor grote dingen God gedaan heeft in het land. Onvoorstelbaar. Dan kregen ze weer rust. begonnen ze weer opnieuw. Dan weken ze weer af. Dan zijn ze weer. We moesten uitstelden. We gaan onze eigen weg. Weer gaf die vijanden. de heersten over hen. Dan verkeerden ze zich weer. En dan kwam u weer. En dan redde u hem weer. En dat gebeurde vele malen. Zegt Nehemia overeenkomstig uw barmhartigheid. Dat spijgt er in keer helemaal bovenuit. De grote barmhartigheid die God, betoont aan zijn volk. We hebben gewaarschuwd om het te terugkeren naar een wet, maar ze hebben overmoedig gehandeld. Ze hebben niet naar de geboden geluisterd, maar hebben gezondigd tegen uw bepalingen, waardoor een mens die ze houdt, leven zal, want dat staat er gewoon. Ze zetten hun schouders er dwars tegenin, ze waren al en luisterden niet. Nou, je zou bijna zeggen, is er iets veranderd? Nee, er is helemaal niets veranderd. Vele jaren werd u geduldig geweest te opzetten van hen, en hebt u hen door uw geest gewaarschuwd, door de dienst van uw die profeten, maar, helaas, ze namen het niet te oren. Toen hebt u hen in de hand van de volken van de landen overgegeven. Toen zijn ze dus op een gegeven moment verspreid over heel de wereld. Door uw grote barmhartigheid echter, hebt u hen niet vernietigd, en hebt u hen niet verlaten, want... Nogmaals, u bent een genadig en waardige God. Hij blijft trouw. Wel nu, ons God, echt een samenvatting, een grote, geweldige, ontzagwekkende God, die het verbond en de goede tierenheid in acht neemt, dat al de moeite die ons heeft getroffen, niet gering zijn voor uw aangezichten. Moet hè? Dus hij zit al die fouten die ze gedaan hebben, zit hij op te noemen, en dan zegt hij toch tegen God, van, ja, maar luister, maar wilt u ook eigenlijk niet vergeten? Al de moeite die wij hebben gehad. Laat dat ook klein zijn voor uw aangezicht. Onze koningen, onze vorsten, onze priesters, onze profeten, onze vader, heel uw volk. Vanaf de dagen van de koning van Assyrië tot op deze dag, hebben wij enorm geleden onder die koning van Assyrië, van Syrië, van noem maar op, al die volken die ons hebben overweldigd. Wat bovenaan staat, u bent echt een rechtvaardig geweest in alles wat ons overkomen is. Want u hebt getrouw gehandeld. Maar wij hebben goddeloos gehandeld. En dat zijn eigenlijk de twee schalen van de weegschaal, zou je zeggen. Wat bovenaan staat is dat God getrouw gehandeld heeft. En dat helaas wij en onze vaderen goddeloos gehandeld hebben. Onze koningen, onze vorsten, onze priesters, onze vaderen hebben uw wet niet gehouden. En dat staat op de dag van vandaag. Ze hebben geen acht geslagen op uw geboden. Ze hebben geen acht geslagen op uw getuigenissen. Ze hebben het gewoon niet gedaan. Ja, ze lezen het wel, maar ze doen het niet. En waarom doen ze het niet? Omdat ze het niet met hun verstand lezen. En dat is het grote probleem, ook tegenwoordig. Je moet alles maar geestelijk zien. Ja, dan staat Sabbat, maar je mag de zondag. voor. Als je maar een dag houdt. Er zijn mensen bij zich, ja, maar ik hou elke dag Sabbat. Wat is dat voor flauwekul? Cool. Zes dagen zult je staat. staan. Dus dan, dan zondig je tegen dat gebod. Ze weten gewoon niet waar ze het over hebben. Ze hebben u in hun koninkrijk niet gediend, ondanks hun vele kostbaarheden die hun had gegeven, ondanks het uitgestrekte en vruchtbare land, dat hij had overgegeven, ze hebben zich niet bekeerd van hun slechte dag. Dus Iedere keer als God weer goede terenheid deed aan het volk, ze namen het aan, maar ze bekeerden zich niet. En dat is wel de bedoeling. Je moet dus terugkeren, maar je moet ook stoppen met zondigen. Je moet er niet mee door blijven gaan. Dat is niet de bedoeling. De shuva is bedoeld als besluitsterrein. Je keert in, je keert om en je keert terug. En je gaat niet weer terug naar het oude. Nee, je gaat terug naar de God die je alles gegeven heeft. Dat is de shuva. En het gebeurt nu. Het gebeurt niet. Zie, vandaag zijn we slaven, we zijn de hemeljaar, aan het land dat je aan onze vader hebt gegeven om de vrucht en het goede daarvan te eten. Zie, wij zijn slaven daarin. Wij moeten blijven werken om te overleven. En we zijn daar slaaf van geworden. Het is niet zo dat wij dus iets is om, ons, om het makkelijk te maken. Nee, wij moeten echt een aantal dingen moeten wij blijven doen, anders overleven wij niet. Dus je bent er slaaf van. De opbrengst daarvan verschaft veel rijkdom aan de koningen die we over ons aangesteld worden, vanwege onze zon. Ze heersen over onze lichamen en over onze dieren, naar hun goeddunken En we zijn een grote onnaamheid. En je ziet eigenlijk, het wordt steeds gekker eigenlijk wat er dus gebeurt. Gisterenmiddag las ik nog een stukje waarin, dus ja, een aantal mensen heel erg boos zijn. En dat ging dan over de nieuwe auto's die verkocht worden vanaf volgend jaar. De BPM, daar moet dan BTW over gaan betaald worden. Belasting over belasting. Hoe zot wil je het hebben? En dan zijn ze tegen. Ze zeiden dat kan toch niet? Waar zijn we nou mee bezig? Gaan we nou belasting over belasting heffen? 21% over de BPM. Waar zijn we mee bezig? Het zijn gewoon hele rare dingen. En waarom? Omdat dit aan de hand is, denk ik. Als we ons niet bekeren, dan gaan er steeds gekkere dingen gaan er gebeuren in ons leven. Er gaan steeds gekkere dingen omdat de wereld de vrije hand krijgt van God. En ze mogen allerlei dingen mogen ze in gaan stellen om ons te dwingen terug te gaan naar Yahweh. Maar onze ogen moeten wel open gaan. Op grond van dit alles zegt Nehemia. Sluiten wij een vaste overeenkomst en stellen die op schrift met het zegel van onze vorsten, de en priesters. Dan krijg je een hele lijst van iedereen die dus met zijn naam en met zijn zegel dat onderschreven heeft. En dan krijg je het laatste stukje, de rest van het volk, de priesters, de levieten, de poortwachters, de zangers, de tempelbinaar, al wie zich had afgezonderd van de volken van de landen om de wet van God te houden. Dus het waren niet alleen de Israelieten waren ook nog eens een keer allerlei gelovigen uit de volkeren die zich afgezonderd hadden om de wet van God te houden, de Torah, hun vrouwen, hun zoon en hun dochters, nog een keer, al wie kennis en inzicht had. Er staat niet al wie geloof had, nee al wie kennis en inzicht had. En waardoor? Door de geest van God hebben ze dat gekregen. En ze snappen en begrijpen wat de wet van God inhoudt en wat dat in hun leven moet uitwerken. Verbonden zich met hun broeders en hun vooraanstaanden, en namen met hun zelfvervroeken in nagelen, met dezelfde vloeken en in eet de verplichting op zich, dat ze zouden wandelen volgens de wet van God, die gegeven was door de dienst van Mozes, de dienaar van God, en dat ze alle geboden van Yahweh, onze Heer, al zijn bepalingen en zijn verordeningen in acht zouden nemen en zouden houden. Dus ze maken een nieuw verbond, en ze zeggen: maar luisteren, wij zijn nu ingekeerd, wij hebben inzicht gekregen, wij snappen wat er gebeurd is, maar we willen er radicaal mee breken. Sterker nog, we gaan het op schrift stellen en we gaan daar onze zegels onder zetten. Zo, vanaf nu aan willen we alleen maar u dienen. Dan gaan we doen wat u op heeft geschreven in de Torah. We zullen onze dochters niet aan de volken van het land geven. Hun dochters zullen wij niet voor onze zonen nemen. Als de volken van het land op de Sabbatdag hun waren en allerlei soorten gaan zullen brengen om te verkopen, dan zullen wij dat niet op de Sabbat of op een andere heilige dag van hen aannemen. Wij zullen het zevende jaar het land braak laten liggen en afzien van allerlei handen rente. Dit is een kleine samenvatting van dus de geboden die ze noemen. Ze dus gaan nog iets verder, maar dat gaan we niet allemaal behandelen. Maar ze doen eigenlijk een korte samenvatting van wat God voorgeschreven had. En ze zeggen, nou, dat, dat gaan we echt naleven, dat gaan we echt doen. We leggen onszelf de geboden op: dat wij een derde sikkel per jaar zullen geven aan de dienst van het Huis van Onze God. En daar houden ze zich aan. Daar hebben ze zich aan gecommenteerd. Dat hebben ze opgeschreven en ze hebben daar een verbond van gemaakt. Een contract. Enzovoorts. Ze gaan Gods wetten weer naleven. Wat ze eigenlijk al hadden moeten doen. Ze zijn teruggekeerd en ze gaan nu besluiten om dat vanaf nu. Echt te gaan doen. Dat zeggen ze. De samenvatting: Loof en prijs Java, onze God. Staan. Dat is de eerste opdracht die we krijgen als we Shiva gaan maken. Twee, knielen en buigen voor Jare onze God. Drie, de wet voorlezen. Daar kwamen ze voor. Heel die menigte. De wet werd voorgelezen. De Torah. En Matthäus 5, vers 18 zegt JeShuwa: Want voorwaar, ik zeg je, Jeshua de zomer van. De hemel en de aarde voorbij gaan, zal er niet één jood of één titel van het bed voorbij gaan, totdat het alles geschied is. En nog niet alles is geschied. Dat zien we allemaal. Dan de feesten van Yahweh vieren. Vervolgens vaste, zonder beleiden, ook van het volksdag, en afzonderen van ongelovigen. God de Vader, Yahweh erkennen als de schepper. Zeven de grote daden gods in het leven erkennen. En benoemen. 8. Het verbond tussen God en jou vernieuwen. Je moet opnieuw je eigen toewijden aan God. En dan besluiten Gods wetten te houden. Dat deden de Israëliërs ook. Ze besloten om Gods wetten weer te houden. En het wordt dan toegelicht, met name in 10 de Sabbat houden en niet kopen en verkopen op zijn dag. Amen. Wil je nog een lied zingen? Dat is Heer, ik kom tot u. Dat is van Psalm 139. Ik denk dat ja, ik wel een mooi antwoord eigenlijk om, om ons eigenlijk ook aan te geven van ja, we willen heel graag terugkeren. En ook gaan doen wat hij zegt. Dan wil ik de zegen uitspreken die ik in zijn naam op u mag leggen. Verhef uw harten tot God en ontvang zijn zegen. Jawarecha, jawer, viesmarecha. Jaer, jawapanaf, elecha, vigunecha. Jesaja, jawapanaf, elecha, viesem, lecha Shalom. Ja, we zegenen u en hij behoeden u. Ja, we doen zijn aangezicht over u lichten en zij u genadigd. Ja, wij verheffen zijn aangezicht over u en geven u zijn shalom. Amen. Ik wil nog één ding vernoemen. Uh, gisteren werd bekend dat afgelopen dinsdagochtend is er een uh, meteoriet op lage hoogte over Noord-Holland en Duitsland gevlogen en die zat op 91 kilometer. Ze hebben dat ontdekt door een wereldwijde signaleringssysteem van meteorieten, maar ze hadden dus totaal niet in de gaten dat dat ding aankwam, dus ze werden enorm verrast, want ze zagen het eigenlijk pas toen hij dus uh, door de dampding heen kwam. En 91 kilometer is niks, dan praat je echt maar over een, uh, ja, een paar seconden voordat hij dus inslaat. Als hij dus ingeslagen was, was waarschijnlijk heel Noord-Holland niet meer geweest, en misschien nog wel meer. Weet dat er in begin 1900 is er eentje neergestort in het uh, noorden van Rusland. Daar was een cirkel van 1500 kilometer was verwoest. Nou, daar, kun je niet, daar kun je gewoon niet bij stilstaan. Dat is gewoon zoiets verschrikkelijks. En dan zie je, ja, het kan zomaar ineens voorbij zijn. Dit was een grote verrassing. Ze hebben een wereldwijd systeem om dat in de gaten te houden. Ze hadden het niet ontdekt. Ze wisten niet waar die vandaan kwam. dat weten ze nog steeds niet. Heel opmerkelijk. En u vraagt je af: van, heeft dat iets gezegd te tegen ons? Ik denk het wel. Ik denk het wel. Ik toch dat het een soort oproep is: niet alleen aan ons, maar ook aan de mensen om ons heen: maar een keer terug, een keer terug. Want je weet niet wanneer het je eigen is. Laten we het onze vader zeggen. Amen.